7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vrachtschip bij daglicht weggesleept. Atheïsten riskeren vervolging. En Lionel Messi breekt 40 jaar oud doelpuntenrecord. <tot>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 170 meter lange vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Er zijn 20 bemanningsleden aan boord. Die werden niet geëvacueerd, omdat ze volgens de kustwacht niet in gevaar zijn. De zes vermiste opvarenden van het gezonken vrachtschip Baltic Ace zijn doodverklaard. Dat is bekendgemaakt door de rederij. Het aantal doden staat daarmee op 11. 13 opvarenden werden gered. De Ace botste woensdag op de Noordzee op een containerschip... zo'n 65 kilometer uit de Zeeuwse kust. Volgens de rederij was de oorzaak waarschijnlijk een menselijke fout. Atheïsten en anderen die sceptisch staan ten opzichte van religie... lopen in een groot deel van de wereld kans op vervolging.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 De oppositie zegt dat er fraude is gepleegd, maar waarnemers zeiden eerder dat de verkiezingen over het algemeen vrij eerlijk zijn verlopen. Er staan tanks bij het gebouw van de kiescommissie, waar de uitslag bekend werd gemaakt en er is veel politie op straat. Ghana is trots op zijn verkiezingsreputatie. Sinds het einde van het militaire bewind in de jaren negentig werden vijf transparante en geweldloze verkiezingen gehouden. In tegenstelling tot andere landen in de regio.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 Smit begon in de jaren 30 bij een persbureau. Later werkte hij ook nog voor het katholieke dagblad Het Binnenhof en de Haagse Courant. Simon Smit was 98 jaar. Bij een vliegtuigongeluk in Mexico is de populaire mexicaans amerikaanse zangeres Jenny Rivera om het leven gekomen. Dat melden de Mexicaanse autoriteiten. De zangeres zat met zeven anderen in een klein vliegtuig dat kort na vertrek uit de stad Monterrey crashte. Het wrak is gevonden en volgens de autoriteiten heeft niemand het ongeluk overleefd.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 De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft het recordaantal doelpunten in één jaar gebroken. De aanvallen van Barcelona maakte in de competitiewedstrijd tegen Real Betis zijn 85ste en 86ste doelpunt van 2012. Betis had daar 67 wedstrijden voor nodig, voor Barcelona en het Argentijnse elftal. De vorige recordhouder was Gerd Müller, die in 1972 voor Bayern München en West-Duitsland 85 keer scoorde.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 ANWB Verkeersinformatie. Met 45 kilometer is het tot nu toe een normale ochtendspits... met de meeste files rond Rotterdam. De langste files op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer staat 8 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Europoort... tussen Knoppen-Ridderkerk en Rotterdam-Charloes 6. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort... staat tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 4 kilometer.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 kenmerkt de aanpak van de Rabobank. Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Nooit meer bonnetjes declareren. Parklijn. Nu ook in parkeergarages. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. President Morsi van Egypte komt langzaamaan in beweging. Is de kat in het nauw? En welke sprongen volgen nog? Sander van Hoorn is in Cairo en zag dat er nog altijd wordt gedemonstreerd op het Tagierplein. Wordt er zo meer over? Eerst naar problemen met slachtofferhulp. Ja, want die hulpverlening aan slachtoffers bij rampen is nog steeds niet op orde, concluderen de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In een rapport over het treinongeluk in Amsterdam. Dat gebeurde in april. NOS heeft de hand weten te leggen op de conclusies van dat rapport. Tientallen gewonden moesten na dat ongeluk worden afgevoerd naar het ziekenhuis in de regio. Maar dat verliep ongestructureerd en geïmproviseerd, stellen de inspecties. En zo gaat het vaker, want ook slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede en de crash van Turkish Airlines kregen ermee te maken. Er zitten hele goede mensen achter die toonbank, achter die balie. Ze schreven alles op.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 Het gebeurt met de beste bedoelingen. In dit geval twee treinen die frontaal op elkaar botsen. Van buiten leek de schade mee te vallen. Maar van binnen werden de mensen behoorlijk door elkaar gehusseld in die coupés. Um, Eén doden viel erbij te betreuren en meer dan honderd gewonden, waarvan velen dus afgevoerd moesten worden naar ziekenhuizen. En het eerste en ook eigenlijk het enige waar de hulpdiensten op dat moment aan denken, is de mensen zo snel mogelijk afvoeren. Goed natuurlijk, maar daarbij wordt natuurlijk vergeten wat op papier bedacht is om dat goed te regelen met slachtofferregistratiekaarten, zodat duidelijk is waar mensen heen gaan, uh, dat de zwaargewonden eerst worden afgevoerd en pas daarna lichtgewonden. Nou, in dit geval heeft dat allemaal geen fatale gevolgen gehad, want er waren meer dan voldoende ambulance diensten en ambulance auto's. Um, maar ja, je kunt je voorstellen wat er gebeurt als er meer gewonden zijn of er op dat moment minder ambulances beschikbaar zijn. Dan is het van belang om meteen te weten wie het eerst afgevoerd moet worden en waar de mensen heen gaan met bepaalde verwondingen waar die het beste behandeld kunnen worden. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over familieleden die op zoek gaan naar slachtoffers uh, en ze in de verschillende ziekenhuizen niet kunnen vinden. Um, uh, Michiel, dan ging het fout in Enschede, de vuurwerkramp in 2000. We um, gingen het weer fout in 2009 bij de Turkish Airlines crash. Er in er al die jaren niks verbeterd? Nee, eigenlijk niet. En we zien datzelfde terugkomen bij het bloedbad in Alphen aan de Rijn, waarbij tientallen mensen afgevoerd moeten worden. Ja, de inspectiediensten vinden dat ook een teken aan de wand, dat op papier inmiddels wel goede uh, uh, manieren zijn bedacht om dat... Uh, goed te doen, uh, ja. maar dat in de praktijk daar dus weinig uh, van terecht komt. Hè. De slachtofferregistratie is een van die dingen. Erg chaotisch. Ambulancediensten werken niet goed samen. Ja, en familieleden moeten op zoek naar verongelukte passagiers. Hè. Denk bijvoorbeeld bij het bloedbad uh, in Alfa aan de Rijn. Uh, daar verzuimde een ziekenhuis de politie en de familie in te lichten. toen een van de slachtoffers in het ziekenhuis overleed. Ja. Uh, kamerleden hebben dat rapport inmiddels ook gezien. Hè. Hoe reageren zij? Ja, zij zijn natuurlijk geschokt. Ze begrijpen natuurlijk wel dat, dat dit niet mag afstralen op de diverse hulpdiensten... die ja, vooral goed werk hebben gedaan. Maar dit moet wel duidelijker en beter geregeld worden... dat ook in de praktijk en in de hectiek van zo'n moment dat goed verloopt. En zij zijn ook van plan om minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... daar deze week krachtig op aan te spreken. Mogelijk morgen al in het vragenuurtje, anders later deze week in een speciale vergadering... Ja, en de Kamer neemt er dan geen genoegen mee dat de inspectiediensten hier ook zwaarder op inzetten en een extra onderzoek hebben aangekondigd begin volgend jaar. Om te kijken of ook bij andere veiligheidsregio's dat inmiddels goed geregeld is. Nee, de minister zal in actie moeten komen en ervoor moeten zorgen dat de papieren werkelijkheid ook straks de werkelijkheid wordt in de realiteit. Nou. Wij zullen zien. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, dankjewel. We praten hier later nog over verder. Dat doen we met Ira Helsloot, bijzonder hoogleraar besturen van veiligheid. Dat is die in Nijmegen. En hij vindt dat de visie van de inspecties totaal achterhaald is. Twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. President Morsi van Egypte trok dit weekend een omstreden decreet in... waarin hij nog meer macht naar zich toetrok. Ja, dat intrekken werd gepresenteerd als een handreiking naar de oppositie, maar die ziet dat absoluut niet zo. De oppositie wil dat ook het referendum over een nieuwe grondwet wordt uitgesteld. En dus wordt er nog altijd gedemonstreerd op het Tahirplein en voor het presidentiële paleis in Caïro. Van een dreigende sfeer is absoluut geen sprake in de straten rondom het presidentiële paleis in een buitenwijk van Caïro.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 Het is niet door de middelklasse, de upperklasse. De liberalen, de middenklasse en de hogere klasse zijn niet betrokken. En bij de middenklasse zie je dat de angst toeneemt over de toekomst van Egypte. Met deze grondwet zullen de islamisten steeds sterker hun stempel drukken op de samenleving. Maar als je daarop tegen bent, dan stem je toch gewoon nee. Dat is democratie. Ik denk dat dit niet.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 We'll fight until it ends. Wij vechten door totdat we tevreden zijn, zeggen ze. <laughs> we will never give up. Onze yeah, so, correspondent Sander van Horen is in Cairo. Hij dit verslag. Opnieuw probleem op de Noordzee. Nu geen botsing tussen schepen. Maar er is wel een groot vrachtschip stuurloos geraakt. Straks praten we u bij over de laatste stand van zaken. Eerst maar eens even naar het. die op de weg. In de hart. Ja, weinig problemen op de weg vergeleken met op de Noordzee. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat wel 6 kilometer file... tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A28 richting Amersfoort. Tussen Knoop het Rijnswirt en Afrit en Dolder staat 2 kilometer... en de rechter rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1, Juna. Met Lara Rentse en Marcel Oosten. Voor de kust van Zandvoort ligt sinds gisteravond, u weet dat een groot vrachtschip, 170 meter lang zit. En het schip heeft geen lading aan boord, maar wel bemanning. Ocean Victory raakte op drift na motorpecht. Wordt nu op zijn plek gehouden door twee ankers en een sleepkabel die dan weer aan een uh, sleepboot zit. Peter Westerberg van het kustwachtcentrum in Den Helder, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het er op het ogenblik mee? Op dit moment uh, ligt het schip uh, stabiel. Het ligt ongeveer uh, 2,5 kilometer voor Zandvoort. Uh, het heeft een anker uitgegooid en er uh, zit een sleeboot, houdt uh, hem gaande. Uh, dus uh, voor, tot zover is de situatie in ieder geval stabiel. Okay. Um, het was onderweg. Op de weg merkte ik uh, onstuimig Veel wind. Hoe is dat op zee op dit moment? Ja, Op dit moment uh, waait het nog behoorlijk. Uh, windkracht 7 staat er ongeveer uit. Uh, in de loop van de dag gaat het wel uh, iets afnemen... En uh, dan zal ook uh, geprobeerd worden het uh, schip daar weg te slepen richting Aamuiden. Oké, okay. bestaat er dan nog een gevaar op dit moment voor uh, de opvarenden? Nou, voor de opvarenden op dit moment uh, niet. Het schip uh, ligt stabiel, al uh, sinds uh, vannacht een uur of twee. En de wind gaat steeds wat afnemen, dus wat dat betreft uh, is iedereen in, in veiligheid. Wat wordt het cruciale moment vanochtend? Uh, nou, op het moment dat er weer uh, gesleept gaat worden, denk ik. Uh, maar goed, de, de situatie is nu stabiel. Er zullen meerdere sleepboden ter plaatse gaan. Rond negen uur zullen bergingsbedrijven Zwitser en mensen van het havenbedrijf Amsterdam aan boord gaan met een helikopter. En die zullen dan aan boord ook de situatie nog even bekijken. Nou hadden we onlangs dus een botsing tussen twee schepen. Nu is dit schip um, ja, langs een, een boei gevaren en is de ketting in de schroef gekomen. Het is nogal druk he, op de Noordzee. Begint het misschien een beetje te druk te worden met allerlei objecten en, en schepen? Nou ja, het is al, het is al jaren behoorlijk druk... Uh, ja, je zou toch denken, zolang mensen zich aan de regels houden, moeten dit soort dingen niet gebeuren. Want u vermoedt dat hier misschien iets te dicht bij de boeigevaren is, of ja, niet? Ja, dat is moeilijk om dat te zeggen. De, het schip was uh, leeg. Uh, daardoor ligt hij ook hoger op het water, vangt daardoor ook meer wind. Is hij dan moeilijker te besturen? Nou, da daardoor is hij iets moeilijker te besturen. Maar goed, het, het moet kunnen. Dus uh, wat dat betreft uh, moeten we dat eens gaan bekijken hoe dat uh, gebeurd is. Goed. Nou, mochten er de ontwikkelingen zijn, meneer Westenberg, we horen het graag van u. Ja, geen probleem. Dank, Peter Westenberg van het Kustwachtcentrum in Den Helder. Tien voor half acht gaan we naar Mark Robin Visser is in Eindhoven. En hij kruipt in de haarvaten van de economie. Ja, nou zeker. Dat valt nog niet mee hoor. Voor een man zoals ik. Maar gelukkig uh, word ik bijgestaan door iemand ja, die er als ondernemer gewoon veel meer verstand van heeft uh, als ik. En dat is uh, directeur van Santen van uh, Guring Nederland. Metaalbewerkend bedrijf. U, u wilt het liever gereedschap, wat zei u nou net? Ik uh, omschrijf het liever als dat wij een gereedschappenfabrikant zijn voor de metaalbewerkende industrie. Dus zij... Bij deze. Dus zij gebruiken onze gereedschappen om het aan te bewerken. Ja. Zeg, meneer Van Santen, er werken hier enkele tientallen mensen. Jullie hebben contracten in de automobielindustrie, in de vliegtuigindustrie. En ik zei het vanmorgen al, het is vandaag weer zo'n dag. Zo'n dag dat er weer cijfers en prognoses worden gepresenteerd. We gaan vanmiddag de directeur van de Nederlandse GeBank weer op de televisie zien. En die gaat vertellen uh, wat de stand van het land is. Volgt u dat nou ook allemaal als, als ondernemer? Ja, dat volg ik zeker. En ik denk ook wel dat het een goede leiddraad is... om je ondernemersplan op, op aan te passen. Aan de andere kant, kritische kanttekening. Het zijn macro-economische cijfers. Wij kijken nog specifiek in onze eigen branche hoe het er echt voor staat. Maar u zegt, u past uw beleid... als de directeur van de Nederlandse Bank zegt het gaat regenen... dan past u uw beleid aan? Niet direct natuurlijk, want we hebben wel een plan. Maar ik denk wel nog een keer goed na... Uh, we hebben vanmorgen een kort fragmentje laten horen... van uh, de directeur van de Nederlandse Bank vorig jaar. Die zei, 2012 gaat een moeilijk jaar worden... en daarna, in 2013, gaan we weer langzaam herstellen. Wat heeft u met die prognose gedaan? Met die prognose heb ik in de tijd uh, eens goed achter de oren gekrapt... wat dat voor ons zou gaan betekenen. Ik zeg eerlijk, wij hadden die aanwijzingen in de metaalbewerking... op dat moment helemaal niet... En wij hadden ook uh, ja, goede vooruitzichten voor orders in de betaalbeweging, machinebouw, automotive, uh, waardoor wij zelf toch geïnvesteerd hebben in mensen en machines... Uh, om het potentieel uit de markt te halen. U heeft een goed jaar achter de rug, 2012. We hebben een goed jaar achter de rug. Ik wil zelf zeggen, een van onze beste jaren ooit. Zo. Maar ja, dan gaan we naar 2013. 2013, waar nu berichten van komen dat het weer beter zou gaan worden... zie ik eh, juist in onze branche een iets andere tendens. Omdat met name de automobielindustrie, waar veel onderdelen voor toegeleverd worden... ook door Nederlandse bedrijven, duidelijk een neerwaartse spiraal te zien geven. Aan de andere kant is het zo dat in eh, vliegtuigbouw en algemene machinebouw... nog wel een, een positieve trend te zien is... Aan de andere kant, een van onze nationale trotsen, eh, ASML, heeft toch ook duidelijk eh, wat minder werk uitgegeven de afgelopen tijd. Wat wij ook wel zien bij onze klanten. Ja. Ja. Uh, ik zit nu in uw uh, kantoorruimte en uh, we worden hier omgeven door onderdelen van, uh, mo van motoren van auto's. Ik zie daar bijvoorbeeld een karterbak, heet dat geloof ik, van Opel liggen. Nou, van Opel moet u het ook niet hebben, hè? Nee, Opel is op het moment natuurlijk ook niet een van de merken waar, uh, waar het Hosanna is. Nee. Uh, daarnaast zagen we ook nog een onderkant van het motorblok van, uh, van Peugeot Citroën. En daar kunnen we eigenlijk hetzelfde over zeggen. Ja. Ja. Kortom, 2013 wordt een zwaar jaar voor uw bedrijf, maar ook voor de kleinmetaal in het algemeen? Met name de bedrijven waarin de automotive-industrie toegeleverd wordt... Ja. En als het bij die merken is op dit moment, ja. zal dat zeker merkbaar zijn. Ja. Tot zover de prognose van directeur Van Sant van Guring Nederland. We zullen zien wat de directeur van de Nederlandse Bank straks te melden heeft. Maar daar hebben we het straks uitgebreid nog verder over. Goed uiteind over. Daar is vanochtend Mark Robin Visser. Veel belang gisteren voor de stille tocht in Almere. Zo'n 12.000 mensen liepen met fakkels en rozen. Mee in de tocht voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Hij overleed vorige week na mishandeling op het voetbalveld. De deelnemers van de stille tocht verzamelden zich op de parkeerplaats van voetbalclub Almere City. Wat zijn jullie met veel? Jeetje, dat jullie met zoveel hier zijn op een bijeenkomst waar we eigenlijk allemaal niet hadden willen zijn. Het is een sombere regenachtige zondagavond in Almere. En bij het stadion van de Almere City FC hebben zich enige duizenden mensen verzameld. Allemaal voor één doel. Meedoen aan de stille tocht. ter nagedachtenis aan de grensrechter Richard Nieuwenhuizen die vorige week maandag overleed. Nadat hij op het voetbalveld in elkaar was geslagen door drie jongens uit een B-elftal. Dit is heel belangrijk. Dat, wordt, uh, dat is eigenlijk meer uh, de puntjes op de i zetten. En uh, een goed voorbeeld. Een dramatisch voorbeeld.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 Het is koud, het is nat, maar deze mensen willen hier toch graag zijn. Toevallig liep ik langs twee jongens in een shirt van buitenboys. En die zeiden van ik kom heel veel klasgenoten tegen. En ze waren 15, 16 jaar. Normaal zijn het toch wel stoere jochies. Maar het is ook wel mooi dat het zo manschuil gedragen wordt. Op het terrein van SC Buitenboys worden dan vervolgens bloemen gelegd. Bloemen door de deelnemers van die stille tocht. Voor de familie, maar ook voor de leden van SC Buitenboys, was het een moeilijke en zware dag. Zegt ook de voorzitter Marcel Oost. Vorige week zondag op dit tijdstip had ik dit niet verwacht. En als je dan ziet wat er de hele week gebeurd is, dan ja, is het ongelooflijk. Er zijn duizenden mensen op de been. Wat zegt dat? Uh, genoeg. En ook nog eens mensen langs de, langs de kant. En uh, ja, de stilte wie er is, dan op dat moment, ja, dat uh, komt uh, echt binnen.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 Um, dat bij de mensen de ogen opengaan en dat ze dus um, ja, uh, het besef krijgen dat dit gewoon uh, ja, echt uh, puur zinloos is geweest. Dat doet u heel veel? Uh, het doet mij heel veel, ja. Uh, ik ben zelf slachtoffer geweest en ik heb het er gelukkig goed vanaf gebracht. Maar uh, dat dit zo moet, uh, moet zijn, nee, dat uh, doet me heel zeer. De stille tocht was dat. En het verslag van Paul Sanders meer over die tocht... en de woorden die gesproken zijn... daar vindt u op onze website, nus.nl, ook beelden daar. Met de nieuwe Nefit Trendline HR-ketel... maak je een einde aan te hoge energierekeningen. De Nefit Trendline, de nieuwe generatie kwaliteitsketels. De trend in compact en energiezuinig verwarmen. Voor meer informatie...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 Stuurloos schip, stabiel voor de kust van Zandvoort. De Mexicaanse zangeres omgekomen bij vliegtuigcrash. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Op de Noordzee voor de kust van Zandvoort ligt nog steeds de Ocean Victory. Het stuurloze vrachtschip van 170 meter kwam gisteravond in problemen... toen een ketting van een boei in de schroef kwam. En het lukte de sleeboten tot nu toe niet het schip te verplaatsen. Het wordt wel voorlopig op zijn plek gehouden, vertelt de kustwacht. Op dit moment uh, ligt het schip stabiel. Het ligt ongeveer 2,5 kilometer voor Zandvoort... Het heeft een anker uitgegooid en er uh, zit een sleepboot uh, uit hem gegaan. Dus uh, tot zover is de situatie in ieder geval stabiel. Het schip uit Panama heeft geen lading aan boord. Wel twintig bemanningsleden die blijven voorlopig aan boord. En straks rond negen uur bekijken experts wanneer het schip naar de wal kan worden gesleept. De nog vermiste opvarenden van een schip dat vorige week zonk, de Baltic Ace. Die mensen zijn doodverklaard, de rederij heeft dat bekendgemaakt. En daarmee komt het aantal doden op elf. De Baltic Ace botste woensdag op een containerschip, waarschijnlijk door een menselijke fout. 13 mensen konden worden gered. Zangeres Jenny Rivera, Grootheid in Mexico, is bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Ze had verschillende hits en ze was vaak te zien op de Mexicaanse televisie. Ze deed mee aan het programma The Voice of Mexico als coach. Danny Rivera, ze was 43. Een kantoorgebouw in Christchurch in Nieuw-Zeeland... dat bij een aardbeving vorig jaar was ingestort, was slecht gebouwd. Dat zegt de overheid na onderzoek. Het ontwerp en de constructie van het pand waren niet in orde. En er had nooit een bouwvergunning mogen worden afgegeven. Nabestaanden zijn blij met het rapport. Er was only one word I maar één woord dat ik wilde uit het the whole thing, En dat was de waarheid. En ik denk dat in dat that out. Bij die beving in Nieuw-Zeeland kwamen 185 mensen om het leven. Atheïsten en andere mensen die sceptisch staan ten opzichte van religie... lopen in een groot deel van de wereld kans op vervolging... en in een aantal landen zelfs op executie. Dat blijkt uit onderzoek van de Internationale Humanistische en Ethische Unie. In islamitische landen hebben niet gelovigen het het zwaarst, staat in het rapport. Maar ook in Amerika en in sommige Europese landen worden religieuze organisaties soms bevoordeeld. Het rapport Freedom of Thought 2012 verschijnt vandaag omdat het VN Mensenrechtendag is. De politie in Australië raadt mensen af om gebruik te maken van Apple Maps, de kaarten van Apple in de iPhone en de iPad. Volgens de politie zitten er fouten in die kaarten en agenten hebben al heel wat automobilisten moeten redden die verdwaald waren in het enorme binnenland van Australië. We're actually getting people stuck in the park, which uh, if it's 45, 46 degrees which it can get uh, here, it was 45 last week actually. Het kan Kan erg warm worden daar en dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties... zegt de politie. Reizigers wordt aangeraden om goed op de borden te letten... en niet alleen op de iPhone te kijken en een papieren kaart mee te nemen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Een actief lage drukgebied passeert ons aan de noordoostkant. De depressie levert een stevige noordwestelijke, later noordelijke wind... die geleidelijk steeds koudere lucht aanvoert...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 ANWB Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een normale ochtendspits met de meeste files rond Rotterdam. Dit zijn de plekken met de meeste vertragingen en bijzonderheden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort er staat een kapotte vrachtwagen bij Muiden. Zorgt voor twee kilometer file. De weg is net weer vrijgegeven trouwens. Op de A7 Hoorn richting Zaandam 10 kilometer file tussen Afrit Avenhoorn en Afrit Zaandijk. Twee kilometer file op de A28, Utrecht richting Amersfoort... bij Afrit en Dolder. Dat komt door een ongeluk, dat houdt ook de rechterrijstrook rijstrook dicht. En op de A50 Garnem richting Ossen, lange file... tussen Grijs grijsoort en Knoop het valburg 9 kilometer. Verdienen jouw werknemers ook een pluim? Dat is zo geregeld. De pluim is het ideale cadeau voor kerst en wordt supersnel bezorgd. Dus bestel nu op pluimen.nl.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal te volgen op internet via NOS.nl. Wij nemen u vanochtend mee naar Brussel. Want uh, de laatste vergaderweek van het jaar is aanstaande. En dat wordt hectisch. Op de top komende donderdag en vrijdag moet er een volledig nieuw en crisisbestendig Europees bolwerk staan. Uh, correspondent Bouwweer kan ik beter zeggen. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Thijns, goedemorgen. Goedemorgen. Dat klinkt wat ambitieus. Wat gaat er deze week gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? Nou, het moet de week van meer Europa worden. Uh, daar komt het een beetje op neer in het plan waarmee de leiders donderdag en vrijdag hier uh, aan tafel gaan. Uh, raadspresident Herman van Rompuy, die deze toppen altijd voorbereidt... die presenteert, zoals jij al zegt, uh, de bouwstenen voor een nieuw Europa. Nou, dat komt neer op Europees toezicht op banken. Zodat belastingbetalers nooit meer hoeven mee te betalen aan de redding van banken. Ten tweede het in beton gieten van die strengere afspraken over elkaars begrotingen... en dan verder nog bindende afspraken over economische hervormingen... om meer groei te creëren. Nou, Dat komt allemaal in totaal neer op meer machtafstaan dus aan Brussel. En dat, Stijn, ligt gevoelig. Zijn de lidstaten bereid daarvan iets van die soevereiniteit op te geven? Ja, dat ligt heel gevoelig... Uh, vooral uh, uit politiek oogpunt regeringsleiders komen met die boodschap nou eenmaal uh, ja, niet graag thuis. Hè? Maar tegelijk is dit echt de stille revolutie die plaatsvindt. Hier werd stap voor stap naartoe gewerkt. En elke keer kregen van Rompuy en zijn team en de Europese Commissie toestemming om hier verder aan te werken. Nou, alles dus met als doel om de constructiefouten uit het verleden te herstellen. Europa crisisbestendig dus te maken. Maar ja, tegelijkertijd is er van buiten een afgroeiende uh, kritiek. Waar leidt dit toe, dit regime van keihard bezuinigen? Ook aan tafel hoor, tijdens die top zelf, donderdag, zal het er nog zeker heftig aan toegaan. Maar dan gaat het eigenlijk een beetje over de details. Want over het masterplan zijn de leiders het eens. En dat is, uh, nogmaals, meer Europese integratie, meer bevoegdheden naar Brussel. Zeg over doorhakken gesproken. Europa heeft eh, een lichtpuntje vandaag in ieder geval. Er wordt in Oslo de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt aan de Europese Unie. Zijn ze eruit gekomen wie hem op mag halen of, of gaan ze gewoon allemaal? Ja, het is een compromis natuurlijk. Van Rompuy gaat namens de regeringsleiders. Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, gaat. En natuurlijk ook nog Europees parlementsvoorzitter Martin Schulz. Nou, een trio dat daar zo meteen op het bordes staat. En in hun kielzog reizen dan nog vier jongeren mee. Uit Spanje, Italië... Polen en Malta. Nou, deze vier die wonnen een uh, Europese teken- en schrijfwedstrijd... waarin totaal 5400 jongeren aan meededen. Maar uh, laten we toch even teruggaan naar de bekendmaking. Je weet het nog, uh, toen het bekend werd dat Europa de prijs krijgt... was er meteen een fel debat. Waarom een in crisis verkerende Unie de vredesprijs geven? Nou, het comité in de Noorse hoofdstad uh, zegt en zei toen al omdat de EU het continent van de oorlog omvormde tot het continent van de vrede. Maar ja, ook vandaag zullen er heus weer uh, zeer veel mensen zijn die cynisch vaststellen... dat dit de verkeerde prijs op het verkeerde moment is. Juist nu er zo dramatisch weinig vertrouwen is in datzelfde project Europese Unie. Nou, Tijn, heb jij niks in Oslo te zoeken en dus ga je naar Straatsburg? Wat ga je daar doen? Ja. Nou ja, het wordt een week van contrasten. De laatste week van het jaar, de Europ laatste Europese week van het jaar. Dat begint eerst in Straatsburg met het Europese Parlement. Komt daar plenair bijeen. Ik maak daar vanavond een interview met eurocommissaris Karel De Gucht, een groot voorstander van meer Europese integratie. En later in de week spreek ik een man die vrijdag in Nederland de prestigieuze huizinglezing lezing gaat houden. De Belgische schrijver van Istendaal. Echt in de gaten houden deze man, want hij gaat juist een vurig, Anti-Brussel pleidooi houden. En dan voor de fijnproevers van Europa nog een tip. Piet Heijn Donner, vicepresident van de Raad van State, die houdt vrijdag ook een opmerkelijke lezing. Die kun je online al lezen. En hij zegt daarin: het streven om een nationaal parlement meer invloed te geven op Europese besluitvorming. Dat is in de kern een vorm van blazen. En het meel in de mond willen houden. Het is gewoon niet mogelijk. Dat zegt Tonner dus in een week. Dat we dus uh, gaan kiezen hier in Brussel voor meer macht naar Brussel. Genoeg hm. voeren voor discussie dus. Uh, het wordt een spannend weekje. Nou Duin, we gaan je volgen. We horen van je ongetwijfeld vanuit Straatsburg en Brussel. 12 minuten over half acht is het. Dan een slachtofferhulp. De hulpverlening bij rampen die is uh, niet op orde. Nog steeds niet. Dat concluderen de inspectie veiligheid en justitie... en de inspectie voor de gezondheidszorg... En doen ze in een gezamenlijk onderzoek dat uh, in handen is van de NOS. Inspectiediensten onderzochten het treinongeluk in Amsterdam. Weet u nog, april dit jaar was dat. Met name bij het vervoer van slachtoffers naar ziekenhuizen gaat het fout. Volgens de inspectie gaat dat er geïmproviseerd en zeer ge ongestructureerd aan toe. Tweede Kamer is bezorgd over deze conclusies, merkt onze verslaggever Michiel Breedveld. Twee treinen botsen bij Amsterdam Centraal frontaal op elkaar. Aan de buitenkant leek de schade mee te vallen, maar in de coupé's was de schade enorm. Het gebeurde aan het begin van de avond, ongeveer een kilometer ten westen van het Centraal Station. Een sprinter uit die richting en een sneltrein uit de richting van Sloterdijk botsten frontaal op elkaar. Bam! Ik zeg bel 112 meer. Ze waren er echt met de mum van tijd. Dat is gruwelijk. Je weet niet wat je overkomt, echt niet. Ik vloog ook op de andere zittingen. Eén passagier overleed en meer dan 100 passagiers raakten gewond... waarvan de helft naar ziekenhuizen afgevoerd moest worden... En juist daar gaat het fout, constateren de Inspectie voor Veiligheid en Justitie... en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zowel de slachtofferregistratie als de gewondenspreiding... verliep geïmproviseerd en ongestructureerd. Zo staat te lezen in het onderzoek naar het treinongeluk. De Kamer reageert geschokt op de conclusies. Louis Bontes van de PVV. Ja, geen goede zaak natuurlijk. Het is uh, zeer belangrijk dat uh, ja, in de juiste prioriteit... Uh, mensen naar een uh, ziekenhuis uh, worden gestuurd... En dat je ook weet in welk ziekenhuis ze liggen. Dus dat is van, van cruciaal belang. En dat moet beter, absoluut. Ja, het is uitermate teleurstellend. Het zijn natuurlijk dingen die ertoe doen. Wij vinden dat slachtoffers geregistreerd moeten worden. Dat familieleden snel moeten weten hoe het zit. En het is ook belangrijk dat slachtoffers snel worden ingedeeld. Naar welk ziekenhuis ze moeten, naar een specialistisch ziekenhuis. Wie er voorrang heeft. En ja, dan is het teleurstellend als er in het verleden aanbevelingen zijn gedaan. Dat die aanbevelingen niet over zijn genomen. Of in ieder geval niet zijn geïmplementeerd. Al dus Peter Oskam van het CDA. De verschillende hulpdiensten werkten dus langs elkaar heen. Plannen en procedures waren er niet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 Samenwerken, veel gaan trainen. Ja, nu blijkt dat dat uh, nou ja, nog wel training uh, beoefent. En ik zal dus ook wel de minister uh, komende week bevragen... Van, goh, hoe gaan we dit nou oplossen, want dat is zoals zoveelste rapport. Want ook bij de vliegramp met het toestel van Turkish Airlines... bij Schiphol ging het fout, blijkt uit onderzoek van de inspecties. Negen mensen overleden en 117 mensen raakten toen gewond. Mensen bleken soms langer dan een dag te moeten zoeken... naar hun familieleden uit het gecrashte vliegtuig... En ook bij het bloedbad in Alfa aan de Rijn... bleek dat een van de slachtoffers in het Leids Universitair Medisch Centrum was overleden... maar dat het ziekenhuis pas veel later de politie en de familie officieel op de hoogte bracht. Agnes Wolbert van de PvdA. Ja, dat behaalde me natuurlijk zorgen. Kijk, als er dingen fout gaan, dan is dat uh, jammer en soms ook heel triest. Maar uh, het is eigenlijk de twee keer mis als je daar dan vervolgens niet van leert en verbetert. Nou, als je dezelfde fout uh, verschillende keren tegenkomt dan betekent het uh, dat je echt uh, moet gaan leren van je fouten. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voerde een landelijke standaard in... voor de registratie van slachtoffers bij rampen. Maar in de praktijk blijkt dat dus niet gebruikt te worden. Voor de inspectiediensten is de maat nu vol. Ze willen dat hun aanbevelingen doorgevoerd worden. En zij doen daarom vervolgonderzoek ook in andere regio's. Morgen wordt het rapport van de inspectiediensten over die treinramp in Amsterdam gepresenteerd. En dan presenteert ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid haar onderzoek. En het laatste woord is er überhaupt nog niet over gesproken. Blijft u maar luisteren naar het Radio 1 e Journaal. Hij is er wel hoor, Tom van het Hek. Zo dadelijk hoort u hem met de nabeschouwing van het voetbal van afgelopen weekend. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, met een normale ochtendspit staat nou um, iets meer dan 150 kilometer alles bij elkaar. De files door ongelukken zijn als volgt op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Afrit en Dolder is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer file en de linkerrijstrook dicht. En ook bij Amsterdam op de A10 Ring Zuid naar Ring West. In de richting Zaanstad dus. meer richting Koenplein. 6 kilometer file tussen knopend Amstel en Osdorp. Door een ongeluk met de vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, Natuurlijk, waar is Tom van het Hek? Hier is Tom van het Hek. Tom, goeiemorgen. Ja... He? De Gelukkig. lijn viel even weg. Ja, uh, ja. Nou, ja dat kan even, gebeuren. Het ging even iets technisch mis, maar we zeiden hoor. We zijn Gelukkig. niet, verslapen, niet nee, verslapen. Nee, nee, natuurlijk niet. Dat heb ik met jou nog nooit meegemaakt. <laughs> nou, nee, dat gaat niet gebeuren. Even naar de competitie, de Nederlandse competitie. Het is nogal wat labiele, uh, moet ik zeggen, want het gaat op en neer. Uh, ja. PSV wint dan weer van Twente, Vitesse verliest. Uh, wat is dat? Ja, het is een, een loterij. PSV was duidelijk de sterkste tegen Twente. Twente had in de aanloop naar die wedstrijd ontzettend uh, overal verkondigd... dat het zo raar was dat men hen niet helemaal serieus nam... en dat het toch heel raar was dat ze zo weinig lof kregen tot nu toe. Nou, gisteren bakten ze er werkelijk echt helemaal niks van. Het werd 3-0 voor PSV. Uh, dat was geflatteerd in de, in de zin dat het ook 6 of 7 of 8-0 had kunnen zijn. Twente, het leek op geen schim op de ploeg die meedoet om de titel. Staat gewoon tweede, inderdaad. Maar PSV liet zich weer eens van zijn beste zijde zien. Is ook heel wisselvallig tot nu toe. Staat inderdaad wel weer gewoon bovenaan. Omdat Vitesse, ja, dat leek er toch echt op de druk niet helemaal aan... Die hadden eerder op de middag VVV. Alleen maar even hoeven te verslaan. Starten ook goed. Kwamen voor. Dachten eigenlijk dat het al een beetje binnen was de buit. En toen uh, richtte VVV zich op. Speelde overigens goed. Haalde de punten dus gewoon vol binnen. Belangrijk voor onderin. En dat betekent dus Twente uh, en uh, Vitesse 34 punten. PSV 36. Ajax wel winnend na 33. Uh, had ook een goed weekend. En Feyenoord op een veld waarvan je je moet afvragen... of je ook niet een soort minimum eisen aan velden moet stellen hmm. bij Nackbreda. Er was werkelijk een zandbak met hier en daar nog een groen sprietje ertussendoor. Maar het werd 2-2, dus voorspelde ook dure punten. En we zullen dit nog wel even zien. Uh, de winterstop wordt natuurlijk heel belangrijk. Wie houdt welk team over? Um, het is 16 wedstrijden, we zijn bijna op de helft. Uh, PSV blijft overigens mijn favoriet. Ja, ja, ja, ja. Dus we kunnen weer een weekje ademhalen, ja, zeg maar. Zeg het nog maar eens een keer, ja, nee, ja, jullie zeggen ja, dat het ook, ook altijd als het niet bovenaan staat. Dus blijven mijn titel favoriet. En Twente moet wel heel erg oppassen in deze fase, dat het ondanks een tweede plaats ja. niet uh, echt aan het wegzakken is, want daar gaat het niet goed. Goed. Helemaal bovenaan staat nu uh, Lionel Messi. Ja. Schopte gisteren het 40 jaar oude record van Gert Muller uit de boeken. Uh, ja, ja dit is terecht dat hij dit breekt. Het is een ja, ongekend is, fenomeen, die Messi. Het is ongekend. En uh, donderdag zei ik nog, ook nog: let op die knie. Want een knie is niet zomaar over. Nou, die was wel zomaar over. Gisteren ook weer hele belangrijke doelpunten. 85 en nummer 86 in dit kalenderjaar. Er is al heel veel over gezegd. Toch ook nog even over die Gert Muller. 85 doelpunten in 1972. Het was een fenomeen. Omeen. Voor wie het niet meer wil weten, hij scoorde ook de winnende in de ja. WK-finale van 74. Leiden ja. oh, even bij. Ja, we houden, wij houden van de feiten. Maar Gert Muller was iemand die in en bij de goal ongeveer alles kon, maar daaromheen niks. En deze Messi maakt niet alleen 5 en 86 goals dit jaar, maar is verder ook een, ja, een bijzondere verschijning. En het is altijd moeilijk om te zeggen is dit de beste ooit? Uh, nou, in mijn beleving, laat ik het dan zo zeggen, hebben we Kruijf en Maradona en Pele en heel veel mensen gezien. Maar wat deze Messi doet. Uh, ja, deze bekroning vind ik wel heel terecht, want ik vind het de mooiste voetballer die ik ooit heb zien spelen in mijn leven. En hij schiet zo makkelijk. Ach, het, is, Ongelooflijk, het, is, hè? Het, het, het, het lijkt zo simpel. Ja. Uh, dat is als Federer tennis en als Messi voetbalt, dan lijkt sport niet ingewikkeld. Maar het is van een enorme schoonheid werkelijk. Tom, hartelijk dank voor deze bespiegeling. Over schoonheid gesproken. Wij gaan naar Mark Robin Visser. Ah, <laughs> oh, dank je. Ja. Lara, mijn week is weer goed. Ja, hè? Voelt lekker. Ja, heerlijk. Die kwam helemaal goed binnen, ja. Mm. Zeg, uh, jij zit in oh, Eindhoven. Je nou ja. ja, jij bent de hele ochtend, probeer jij te voelen hoe het uh, daarvoor staat met de economie in Nederland ja. en daarbuiten. Wat, wat, is, wat is je tot nu toe opgevallen, daar in Eindhoven bij de gereedschappenfabrikant? Ja, gereedschappenfabrikant Guring, hè, dat is een Duits bedrijf en die hebben een dochteronderneming hier in Nederland. Nou ja, vanmorgen met de directeur gesproken, die zei het afgelopen jaar, 2012, dus is eigenlijk voor ons een heel goed jaar geweest. En hij ziet eigenlijk de toekomst een beetje met enige zorg tegemoet. 2013 dus, want... Uh, zij maken hier bijvoorbeeld uh, onderdelen... en gereedschappen voor de auto-industrie. Nou ja, daar gaat het dus helemaal niet goed mee. Peugeot, Citroën en Opel. Allemaal ontzettende dalende cijfers. Even kijken. Uh, Opel bijvoorbeeld, nou dat is nog maar een derde... van de productie van... er staan echt al lopende banden stil. En dat voelen ze dan hier uh, na een tijdje pas. Hè? Want ik, ik ben hier nu in de werkplaats... en ik mag natuurlijk nergens aankomen. Maar mijn vingers branden echt, want er staan hier... Allemaal bakjes met hele mooie glimmende, ja ik noem dat boortjes, maar hoe heet dat, hoe noemen jullie dat? Boor of frezen. Frezen, ja, ja. En uh, uh, uh, u bent John en u bent nu met, met frezen. Wat is nou de, de allermooiste frees? Want ik zie ze hier in allerlei soorten en maten. De allermooiste frees? Ja. Wat vindt u nou de mooiste frees? Um, Ga maar even naar die bakje. Want ik, ik kom er niet aan. Maar zeg, no nou, meestal de, de mooiste frees om te slijpen dat zijn de ratio frees. Ah, dit is een ratio frees. Nou, dat is een vingerdik uh, geval. Ja, en uh, die zijn frezen, uh, worden vaak voor staal of aluminium uh, gebruikt. Ja, uh, en, die, en die, die bewerkt u dan weer? Ja, er zijn... Uh, ja. Ja. Maar goed, dit, dit, dit kan je alleen maar doen als er dus andere bedrijven zijn die dit nodig hebben. Ja, zijn Een toeleverancier. Ja. Wij ja. uh, zijn uh, puur afhankelijk ja. van andere bedrijven. Ja, zeg. En John, uh, hoe ziet u de toekomst? Goed, heel goed. Ja. ja. Oké. Okay. Met er een zeer uh, roze kleur over. Nou, dan blijf ik nog even, want daar hou ik wel van. Dat is zeker. Ja, oké. Okay. We gaan, uh, gaan door met vrezen, Lara. En uh, naar achter gaan we verder kijken naar de toekomst van de Nederlandse economie. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Het was een weekend van bezinning, zo opent het Algemeen Dagblad vanochtend. Met fakkels in de hand herdachten duizenden mensen de dood van Richard Nieuwenhuizen. Ook alle andere kranten plaatsen de foto van de stille tocht op de voorpagina. Daarop is te zien hoe de vrouw van Richard Nieuwenhuizen zijn zoons en familie de stille tocht aanvoeren. In de Telegraaf onder meer een emotionele toespraak van zoon Alain. Lieve papa, je liet je passie stralen over het hele voetbalveld. Eén ding was je veel tegen en dat was een grote mond. Laat staan zinloos geweld. Maar het was dit weekend niet overal even rustig. Ja, is op ja, maar hij is, nee, nee, nee, nee. Hij is op. Ja, hij is op. gemoederen liepen op bij het Korfbal. Coach Janko Schiphorst van de vereniging DOS 46. Tweede ploeg uit Nijenveen verloor van PKC 2. Dat vlak voor het eindsignaal een doelpunt van de Nijenveeners... werd afgekeurd. Op de site van RTV Drenthe is te lezen dat het bestuur dit incident betreurt. Het kwam op een gevoelig moment. Uitgerekend op de dag dat op alle sportvelden een minuut stilte werd gehouden. De problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt zitten niet aan de onderkant... maar in het midden. Mensen met een hoge of lage opleiding hebben volop kans op werk... terwijl die kans voor mensen met een gemiddelde opleiding daalt. Daar leest u meer over in de Volkskrant. Amsterdam, Amsterdam gaat niet op illegale jagen. Ook niet als het kabinet Rutte illegaliteit strafbaar stelt. De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest... maakte dat op BNR nog eens overduidelijk. Sterker nog, van Poelgeest opent vandaag juist een website... die illegale wijst op hun rechten. De naam van de site en het bijbehorende boekje... Het paspoort van Amsterdam. De Vira, a nieuwe hogesnelheidstrein tussen Brussel en Amsterdam... kampt op de eerste dag al met pech. De trein, die gisteravond rond kwart over acht in Brussel vertrok... viel ten noorden van Antwerpen stil. Drie kwartier lang was er geen beweging in te krijgen. Oorzaak van het defect was niet duidelijk... meldden de Vlaamse kranten de morgen het laatste nieuws. Dan naar het AD. Die krant schrijft over de BVV. Want de partij van Geert Wilders is deze week... in de peiling van Maurice de Hond de grootste... Vertrouwen in, Mark Rutte is opnieuw afgenomen, schrijft de AD. Volgens de Pijler komt ook de 50-plus-partij van Henk Krol... beter uit de bus dan de premier. De muziekschool gaat steeds vaker dicht. In 2010 telde Nederland zo'n 200 muziekscholen... en nu zijn het er nog maar 165. En er komen nieuwe faillissementen aan, voorspelt NRC Next. Bijna een derde van de zwangere vrouwen drinkt alcohol, zonder dat de verloskundige daarvan af weet. Blijkt uit een vierjarige studie van STAP, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, en de Universiteit van Maastricht, waarover Spits schrijft vanochtend. En dan het watertekort in de langzaam verdrogende Colorado-rivier in de Verenigde Staten kan worden tegengegaan door het aanleggen van een leiding van bijna 1.000 kilometer lang. Die pijplijn moet dan water transporteren vanuit de Missouri-rivier naar Denver... waar het water dan in de Colorado zou moeten stromen. Schrijft de New York Times op basis van een voortijdig uitgelekt rapport. Of de bijna duizend kilometer lange pijplijn er ook zal komen, dat is nog maar de vraag. Maar volgens de onderzoekers geeft de extreme oplossing aan hoe nijpend het probleem is. Zo dadelijk, na het bulletin van 8 uur... praten we u bij over de slachtofferhulp... die niet altijd even goed gaat in Nederland. Dat vinden althans de inspecties in Nederland. Maar we spreken straks met Ira Helsloot. Hij is gespecialiseerd in besturen van veiligheid. Hoogleraar in Nijmegen. En hij zegt dat de inspecties werken met verouderde programma's. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren.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 Bekijk de online video op abnamronl slash beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank anonu. Dit is Radio 1.